mm <laughs> donderdagavond heb ik Harry Kuyers opgezocht in Zutphen en op zijn verzoek heb ik mijn cassette recorder meegenomen. Harry is student aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Daarnaast speelt hij voornamelijk klassiek piano. Die avond heb ik een aantal stukken opgenomen. Vandaag heb ik één stuk door mijn EMS synthesizer gehaald. Dat wil zeggen, ik heb het stuk gefilterd, amplitude modulatie en frequentieshifting toegepast. Wel, het is nu tijd om te gaan luisteren naar een bewerkte compositie van Debussy, gerealiseerd door Harry Kuijers en Richard Davies. Oh, <laughs> my Van de salon. Mijn naam is Marcel Hendricks. De muziek die jullie onder en na mij horen komt uit een zelfontworpen synthesizer en is opgenomen op een zelfontworpen tweesporen tape deck. Desondanks slechte klank is te weten aan de cassette-recorder die ik als master heb gebruikt. De muziek die ik mooi vind, zoals. When walking through the dowdy yet beautiful landscape, a well, spiral oh, oh, oh, staircase crossed my way. I am frozen, perverted, I'm obsessed and deranged. I have existed for years, but very little has changed. That chain, pull it. Listen. De muziek die ik zelf maak. Hey, back to the horse! Back to the horse! Little pony! Luister maar eens. Joost de Jong uit Bussum en ik heb een stuk gemaakt voor basgitaar, blokfluit en enkele zeemeeuwen. Het stuk is getiteld Mist... suits of their side. Big The box suits on their side. Of the Dit uh, nummer heet, zoals je gehoord hebt, The Offshoots of the Soul. Het is van uh, Arthur Berghoff, die zichzelf Operator Indicate Signals noemt. Hij is te bereiken via PO-box 839. In Amsterdam en hij maakt hele kant-en-klare tapes met uh, negen nummers erop. Dus die cassettes zijn dus te bestellen. De daders van dit nummer zijn, uh, zoals ze zichzelf noemen, Quinten Lyric, Drums en Effecten en Eugène Spaan Gitaar. Het nummer heette Het Gebroken Hoofd. En het is te bereiken, zij zijn te bereiken via de telefoon 2197, dat is Eugène, of 5784, en dan krijg je Quinten. Volgende cassette is een uh, compositie van en gespeeld door uh, Benjamin van Beek in Nijmegen. Dit was Benjamin van Beek, telefoon 080-02-32. Hallo Willem, hier een cassette met wat noise. Voortgekomen uit een middagje met twee cassettes en één teepricorde prutsen. Het geheel op het cassette -tje doet me denken aan een computerprogramma. Voor het begeleiden van een kruisraket. Het adres van deze meneer, of wat is het, Hubert Kuipers, is Wijkersgrachtstraat 10a Maastricht. Een kruisrakettenprogramma dus. En wat er ook op staat, ze worden gegarandeerd gedraaid. I hate fucking fire. I hate fucking fire. I hate fucking fire.